met het Journal Bij een politieactie in Rotterdam-West worden huizen doorzocht op explosieven... en er is een arrestatieteam aanwezig. Ruim 20 omwonenden zijn het voorzorg geëvacueerd. De actie is al bezig sinds vanmiddag. Toen pakte een arrestatieteam op verzoek van Frankrijk een Fransman van 32 op. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terreuraanslag in Frankrijk. Er zijn ook nog drie andere aangehouden. Twee van hen zijn mannen met een Algerijnse achtergrond. Identiteit van de derde is nog niet bekend. Bij de zelfmoordaanslag in de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 65 mensen omgekomen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. Een afsplitsing van de Taliban heeft de aanslag opgeëist. De bon ontplofte vlakbij een speeltuin in een park. Veel christenen waren daar hun paasvakantie aan het vieren. De Amerikaanse schrijver Jim Harrison is gisteren overleden. Harrison schreef onder meer de bestseller Legends of the Fall, die later ook werd verfilmd. De schrijver hield zich ook bezig met poëzie, essays en scripts. Harrison is 78 jaar geworden. De Belgische wielrenner Antoine de verkeerde verkeert in een kritieke toestand na een ongeluk in de wielerkoers Gent-Wevelgem. Hij kwam na 115 kilometer samen met vier anderen ten val en werd daarna aangereden door een motor. De wordt in een ziekenhuis in Liel kunstmatig in coma gehouden. De Slovaakse wielrenner Peter Sagan won de koers Gent-Wevelgem die vandaag werd gereden. Op verschillende plekken in het land zijn de traditionele paasvuren aangestoken. De grootste brand in het Overijsselse dijkerhoek. Die stapel is zo'n 17 meter hoog, volgens een jury, iets hoger dan die in Espolo. In hoge heksel moest de brand weer uitrukken om het paasvuur te blussen. De vonken waaiden over een schuur en kwamen in de buurt van een hooi- en stroopslag terecht. Het weer, het wordt langzaam overal droog en het oelt vannacht af naar een graad of zes. Morgen is het erg ontstaat met aan zee een stormachtige wind en in het hele land kans op zware windstoten. Het wordt een graad of dertien. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Ziel einer, nur er gibt dir Leben und wenn er gibt, gibt er viel. Komm, bei dem Jesus gegen sagt uns noch. Deiner Majestät auf den Stufen vor dein